De Nacht van uw Leven, een project met 20 mensen, gewone mensen... die een uur lang over hun leven komen vertellen op Radio 1. Een radiobiografie noemen we het. En die gewone mensen, nou dat valt vies tegen. Want tot nu toe heb ik hier nog niemand ontmoet die echt gewoon bleek te zijn. Dit uur is de gast Mirjam Bloem. Mirjam Bloem zit het levenslicht op 18 oktober 1962 in Venlo. Ze zit geen seconde stil. Bewegen is haar passie. Dansen haar universum. Praten is voor haar ondergeschikt aan non-verbale communicatie. Ze zoekt steeds nieuwe uitdagingen in het leven. Daarom heeft ze haar bestaan kort geleden over een heel andere boeg gegooid. Maar dansen blijft haar lust en haar leven... Astrid de Jong praat het komend uur met Mirjam Bloem. Ja, als bewegen dan zo'n belangrijke rol speelt in je leven, is het dan raar om een uur te gaan zitten praten? Nee hoor, nee. Is ook als goed om even, uh, even niks stil te doen, te zitten. Ja. ja, precies. Waar begon het mee dat bewegen? Uh, ik denk met uh, zwemmen. Oh nee, ik heb eerst nog uh, gehandbald vroeger. Ja, sporten, sporten. Maar hoe oud was je met een handbal? Um, pff, ik denk een jaar of... Ik zou het eigenlijk niet meer weten. Ik denk misschien een jaar of uh, negen of tien. Ja, ja. En toen was ik uh, keeper. En uh, dat ging niet heel goed. Want wij waren uh, te hoog ingedeeld. oh. Dus ik kreeg uh, de ballen echt uh, vreselijk om de oren. Ach. Maar uh, toen ben ik volgens mij uh, begonnen... Of het is misschien andersom. ben ik uh, gaan zwemmen ik weet niet meer hoe lang ik dat gedaan heb. volgens ja. mij was het toch eerst hem. ik weet het niet Ach, meer. niemand die erover gaat bellen hoor. Daarom. nee. nee. Ja. en uh, toen ging ik op turnen en ik had een dame uh, die uh, les gaf en die is zelf toen begonnen met jazzdans. dat ja. noemde ze toen nog ritmische gymnastiek. ja. en uh, ik ben bij haar op les gegaan en toen is zij zich meer gaan verdiepen in de jazzdans. dus wij gingen automatisch met het clubje mee. En uh, toen zijn we workshops gaan doen hier en daar met de Juf mee. En toen uh, dacht ik van nou, dit is hartstikke leuk. Dus toen heb ik geprobeerd een auditie te doen bij de uh, Roos Academie, of tenminste ja. dat heb ik gedaan. En toen ja. kreeg ik een lijst uh, terug met allemaal uh, gebreken. Ach, ach, ja, het is zo. Nee, erg. ja, maar dat is erg. Twintig ja. ongeveer. Nou ja. Ja, maar wat was dat dan? Wat de gebreken? Ja, wat was er? Nee, nou, nou, ja, je weet ze vast niet meer al het wel, Maar ik, oh. weet, ik weet ook wel wat ik uh, daarna heb gedaan. Ik heb het echt gewoon heel snel verscheurd. En ik denk van nou, dat gaan we dus niet doen. Nee, dat kan natuurlijk ook niet. Het hoeft al niet meer. Maar de gebreken waren uh, in, in ieder geval X-benen. Geen goede geen proporties. En de rest weet ik niet meer. Oh. Ja, maar dat, waren, dat zijn vrij belangrijke als je danseres echt wil worden van beroep. Ja. En dan ja. moet je vooral ook niet uh, auditie gaan doen op je, wat is het ook weer? Je zeventiende of je achttiende of zo. Ja. Dan moet je het natuurlijk al doen als je acht bent of zo. Maar dat lijkt me wel confronterend. vreselijk. Ja. Dan je wel een heel stom pakje aan. En maar wist je, van wist je dat je x-benen had? Was um, ja, wel. waren vast ook niet hele uh, overdreven x-benen, maar gewoon te x-benen. Nou, voor... Het punt is, ik ben te mobiel. Ik, uh, ik heb een te soepel lichaam. Oh ja. En waarschijnlijk had ik het op dat moment nog niet door. Nee. En uh, ik heb ook nooit eigenlijk uh, uh, mensen gehad die tegen mij zeiden van... je moet je inhouden met dit, met doorstrekken of wat dan ook. Dus uh, nee, maar ik kan me het ook gewoon niet meer herinneren. Ik, uh, ik weet nog wel dat je dan echt voor zo'n tafel staat... met van die vijf mensen die dan uh, gewoon heel uh, moeilijk over je bril zitten te kijken. Naar je, wat je aan het doen bent. Ja. Yeah. Ja, en dan... Uh, ja ik weet, niet, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe ik me heb gevoeld. Achteraf was ik wel een beetje teleurgesteld. Maar aan de andere kant dacht ik, van nou, dan niet. Ja. Dan gaan we iets anders doen. Nou, het is wel... Want ik heb altijd uh, klassiek ballet gedanst vroeger. En uh, op het moment dat de meiden van mijn niveau... Dat we, we waren met z'n drieën... Um, auditie gingen doen bij... Was het nou? Scapino, denk ja, ik. Ja, kan. Um, uh, ging ik niet mee, want ik wilde niet naar de MAVO... Oh, je wilde niet naar de blet Nee, ik oh. wilde naar de Havo. Ja, ik weet eigenlijk niet meer waarom, maar dat wilde ik dus zeggen. Dus ik wilde niet naar de Mavo, dus ik ging niet mee. Maar ik weet dus nooit of ik goed genoeg was geweest. En jij weet, of goed genoeg, of, of dat misschien een weg had kunnen zijn... die ik had kunnen bewandelen. Jij weet, die weg is niet mijn weg. Um, en ben je ja, op daar, nou, gaan ja, naar een betere weg. Kijk, er zijn natuurlijk diverse wegen naar Rome. Of ja. de stage. Zeker tegenwoordig. Je hoeft maar een programma op te bellen. En je kan auditeren. Ja. En dan zie je ook allerlei dingen voorbij komen. Waar je denkt, van, moet dat? Ja. Um, dus ik ben wel um, doorgegaan met, met, met dansen. En uh, ben uiteindelijk uh, een andere vorm van dans gaan doen. En dat is dansexpressie. En uh, dat was niet mijn ding achteraf, maar uh, toen uh, kon ik wel uh, naar een academie waar je ook allerlei andere vormen van, van, van dans zag. En je zag ook de, de mensen die studeerden voor uh, ballerina, Duits uitvoerend. Ja. ja, dan zie je dus die mensen, mensjes, allemaal voorbij lopen. Ja. En wij van de afdeling dansexpressie hadden wel een totaal andere uh, postuur. En uh, ook hele bizarre kleding in mijn uh, beleving. Mm -hmm. En zij liepen allemaal in, als het ware, te kleine pakjes rond. Yeah. En uh, ja, af en toe gewoon heel frustrerend. Dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, moesten die mensen bijvoorbeeld voor een examen 21 pirouetten linksom... en 21 pirouetten rechtsom. En als je er 22 deed, ja, dan was je af. Yeah. Dan kreeg je geen goed punt. Ja, dat vind ik gewoon te bizar. Yeah. Tenminste, ja, ik vind het eigenlijk te bizar om... Uh. om, om dat ik denk, van, nou, meer dan 21. Ja, heel knap. Bonuspunten ja. volgens mij. Ja, maar dat, dat zegt op zich al dat je bij de vrije expressie beter zat. Nou, ik, ik vond het wel leuk, maar het, het, ik, uh, ik had, ik had uh, daarvoor heel lang dingen gedaan met um, het, uh, techniek, uh, het jazz. Um, en, en dit was eigenlijk een hele andere benadering van dans. Meer uit creativiteit. Maar waar ik heel veel moeite mee had, was... Uh, je moest al gelijk in de praktijk bijvoorbeeld... Uh, kindertjes op de kleuterschool gaan lesgeven. Oh. Ja, en daar, dat kon ik niet. Oh, waarom niet? Het liep niet. Ik had, uh, er zat nog iemand op de dansacademie waar ik uh, goed contact mee had. En die, nou, die jongen die ging als een speer. Geweldig. Kindertjes helemaal hartstikke blij. En ik had echt zoiets van... Wow, wat doe ik hier? Ik vloog alle kanten op, behalve de mijne, <lacht> weet je wel. Dus, uh, dat heb ik geloof ik een jaar of twee jaar volgehouden. En toen ben ik overgestapt naar de dansacademie in uh, Rotterdam. Om weer jazz en modern uh, te gaan doen. En daar heb ik nog een jaar gezeten. En toen ben ik uh, gestopt. Uh, toen ben ik... Uh, dat, het ging niet... Ja, ik denk het heeft meer te maken met mijn karakter. Een beetje eigenwijs uh, type. En toen ben ik later ben ik gaan lesnemen bij een, een, een choreograaf. Die een aantal mensen... Uh, een paar keer in de week les gaf. En daar heb ik heel veel uh, van geleerd. En toen ben ik eigenlijk ook zelf gaan, uh, gaan lesgeven. Of ik heb eigenlijk ook, ben eigenlijk ook al begonnen met lesgeven op de middelbare school. Ja. Tussen de middag op vrijdagmiddag. Dansles. En, uh, en wat uh, gaf je dan, dance. Ja, ik, uh, ik, heb, ik, uh, ik zou eigenlijk les krijgen van iemand... en die zei op het laatste moment... dat was een docent aan die school, aan die middelbare school... en die zei van, ik vind het eigenlijk heel erg eng. Wil jij het niet doen? Ik denk, uh, oké. Okay. Dus ik uh, ben begonnen met alles één keer links te doen en alles één keer rechts te doen. Ja. En dan, ja, maar ik had, tegelijk, ik had gelijk al veertig uh, leerlingen in de, in de klas staan. Ja. Dus dat vond ik wel een, um, ja, is toch wel een heftige verantwoordelijkheid. Maar uh, ja, het, uh, het heeft toch wel aardig, uh, aardig gelopen. Ik vond het wel heel erg leuk. En uh, uh, dacht je niet toen je dat voor het eerst moest doen, even weer terug aan die kleuters waar het toen niet mee klikte? Nee, dat kwam allemaal daarna. Ja, precies. Maar de, denk je dan niet even, oh, dat ging niet? Toen met ja, u. ik weet niet wat dat is. Ik, um, het, een paar jaar geleden ben ik weer begonnen met lesgeven aan kinderen en toen ging het wel leuk. Oh, ja. Ik weet niet of het dan te maken heeft met flamenco of dat, het, uh, uh, dat, ik, dat ik denk van nou met die dansexpressie, daar kan ik helemaal niks. Dat het is allemaal te geforceerd. Dat je het muziek erin brengt. Dan, oh, dan kan ik niet gewoon iets leuks gaan doen met de kinderen. Het ja. moest waarschijnlijk allemaal veel te veel volgens een te bedacht plan. Ja. En dan denk ik dat ik het gewoon niet uh, kan nastreven of kan naleven. Zoiets. Wat vonden je ouders ervan, altijd sporten? Ja, sporten leuk... Wat voor, wat voor jeugd had je? Um, ja, volgens mij wel uh, zoals... Uh, gewoon. gewoon. Het <laughs> ja, bestaat niet, heb ik ontdekt tijdens nee. dit programma. Gewoon bestaat niet. Nee, had je broertjes nou, of zusjes? Ja, ik heb twee broers, twee zussen. En uh, mijn broertjes oh. deden uh, heel erg fanatiek aan uh, voetbal. Okay. Ik heb samen met mijn zus uh, vrij intensief uh, gezongen Elke morgens. Tenminste, ik dan. Uh, vrij vroeg op. Vijf uur morgens op, kwart voor zes het zwembad in. Kwart voor zeven eruit, acht uur naar school, enzovoort, enzovoort. Wedstrijden ook? Ja, en uh, vrij intensief. Weet ik veel waarom ik dat deed. Nou ja, waarom, ja, waarom doe je ja, sport? Ja, zwemmen is leuk. Ja. Ik, bedoel, ik vind zwemmen nog steeds leuk. en uh, dat, Ik vind water sowieso... Uh, ja, zee, water, water, water. Hartstikke maar die leuk. wedstrijden denk je, ja... In een gegeven moment was het over. Waar was je goed? Volgens mij was ik wel aardig uh, redelijk, uh, redelijk goed. Maar hoe goed, dat kan ik me ook niet meer zo goed uh, herinneren. Ik weet alleen dat ik een keer... Uh, met een hele ploeg uh, zijn we afgereisd... volgens mij naar Zwitserland. En dan, uh, het, wat ik me nog kan herinneren... is dat je dan omgeroepen wordt... door de, door de monitor... Fräulein Bloem of zoiets. Mm -hmm. En uh, dan, dan moest je hard zwemmen. Ja, ja, dat is op zich... Dat was vast de praktisch. bedoeling. Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar ik... Proeven soort afkeer daarvan nu. Nee hoor, nee, nee, nee. Helemaal niet. Alleen uh, ik, ik ben er geen moment mee gestopt... omdat ik het niet meer op kon brengen om... Uh, in, dag in dag uit uh, opstaan als niemand opstaat. En um, vroeg naar bed ben ik ook geen ster in. En ja, er geen moment, dan waarschijnlijk krijg je dan een conflict met... ja, word je moe of... Uh, dan heb, verlies je waarschijnlijk gewoon je plezier. Ja. Zoiets. Is je zus wel doorgegaan met zwemmen? Nee hoor, die is volgens mij eerder gestopt dan ik. Oh, okay. Ja, ja. En heeft die een andere passie gevonden? Die is uiteindelijk een specialist geworden okay. en dat deze nu ook weer achter zich gelaten. Maar uh, andere passie. Hmm. Ben ik niet zo goed voor nou. het hoogte eigenlijk. Nee. Nou, maar ik ben gewoon altijd benieuwd mensen die uh, een bepaalde richting ingaan waar je veel mee bezig bent, zoals inderdaad dat dansen voor jou uh, is geweest. Of dat de opvoeding is, dus of de andere kinderen uit het gezin dan ook uh, iets nastreven. Maar dat, is, uh, dat viel wel mee bij jullie in het gezin, geloof ik. Um, ik heb niet... Uh, uh, ik, ik denk dat ze volgens mij allemaal iets in die richting kunnen. Ja. Maar hebben het niet gedaan op de een of andere manier. En waarom, weet ik niet. Nee, maar soms... Soms loopt het gewoon zo. Ja. Of, uh, ik heb hier geleerd, bij dit programma, soms stroomt het zoals het stroomt. Ja, ja. en ik had, wel een, uh, ik had wel zoiets van, ik wil dat wel heel graag doen. Ja. En dat kon toen ook. En Je kon toen een, een, een beurs aanvragen. Of, of, of, nou, weet het ook weer? Studiebeurs. Ja, ja. en dan, uh, dan ging dat. Dan kon dat. Maar dan is je voorland inderdaad om les te gaan geven. Of uh, was je voorland toen nog om op te gaan treden? Ja, dat is altijd iets uh, wat ik niet goed kan beantwoorden. Nee, ik denk niet... Uh, ik wilde wel uh, uh, optreden. Maar uh, ik, ik heb sowieso eigenlijk voornamelijk genoten... van het bezig zijn met dans. Ja. En ik, ik ben natuurlijk wel heel vroeg begonnen met lesgeven. En zeker degene waar ik les van gehad. Het, uh, zijn namens is uh, Wally Merien, Dat was iemand die heel goed uh, naar jou keek. Ze He, dus kon heel, heel goed tegen jou zeggen van... Ik zie dat je iets wil gaan doen. Maar ik zie al in je, in je houding dat je het niet gaat doen. En ik denk dat daar ook mijn fascinatie voor uh, lichaamstaal uh, uh, is begonnen. Ja. Want uh, dat is iets wat mij op dit moment eigenlijk uh, mateloos uh, fascineert. Maar waar je ook eigenlijk elke keer weer nieuwe fases of nieuwe dingen in ontdekt. En... Uh, ik zeg ook wel eens dat mijn, mijn leerlingen zijn mijn grootste leermeesters. Ja, daar leer ik gewoon eigenlijk elke week van uh, wat, wat ik ermee kan doen. En hoe je iemand dan uh, de dingen kan duiden die, die, die, die hij doet of die hij ja. juist niet doet. Ja. En, uh, en iemand de handvatten geven om beter te worden. Ja, of om dingen juist weg te laten. Ja. En uh, zeker in combinatie met, met flamenco is dat... Uh, ja, een bron van informatie en uh, inspiratie ook. Ja, want wanneer ontdekte jij het flamenco dansen? Ik, uh, als ik het goed kan herinneren, en ben ik in 89 begonnen met flamenco. Hoe oud was je toen? Uh, dus even kijken, Vijf, negen, of 29 of zo. Oh ja. is vrij laat. Ja. Ja. En toen had ik een vriendje die speelde flamenco gitaar. En uh, die zei uh, van, ja, dat moet je ook doen. Nee, het met flamenco. En ik denk, ja, ik doe al wat. Ja. Ik doe al iets. Ja. En dan ben ik toch begonnen. En uh, ik moet zeggen, na een jaar uh, hakte het er toch wel uh, flink in. Heb je het een jaar gedaan voordat je het kwartje. Nou, ik was een, van... een beetje lui. Beetje lui. Het, het als hobby. He, dan, ga dat, dan ga je dat niet als je professie zien. Je gaat dat als hobby zien. Ja, ja. Dus, uh, maar ik vond het wel heel erg leuk. Ik wilde het ook nooit overslaan. En ik had bijvoorbeeld pas op vrijdagavond om tien uur pas les. Ja. Nu, als ik nu zou nadenken dat ik op vrijdagavond nog eens een keer om tien uur naar een les moet. Nou, dat zou ik eigenlijk niet doen. Nee. En uh, ja, dat is gewoon heel erg leuk. Dus ik ben dan uh, ja, wat me toch meer uh, zelf gaan trainen. Hè? Dus je zet een metronoom neer en je gaat uh, eindeloos uh, roffelen, roffelen, roffelen met je voetjes. Oh. Hoe gaat dat dan? Rob? Ja, Ik heb toevallig mijn schoenen meegenomen, maar die heb ik daar laten staan. Nou, maar dan gaan ze ik... me even pakken. Dan draaien we een, plaatje, want draai een jou... plaatje. Doen we George Winston? Ja. Je, heb jij hem gevraagd? Mag je straks uitleggen? Ga je nu even de schoenen pakken? <laughs> ja. George Winston, February C. Muziek uitgekozen door uh, Mirjam Bloem. Ik dacht dat jij uh, allemaal flamenco plaatjes op zak had. Uh, nou, de, ik mocht een uh, aantal liedjes opsturen, heb ik ook gedaan. Yeah. Maar uh, dit is ook wel een... Uh, ik hou ook wel heel erg van pianomuziek. Yeah, yeah, yeah. En er zit tegenwoordig in de flamenco ook veel pianomuziek. Of dat komt steeds meer in. Oh. Dus ik heb eigenlijk drie nummers ingestuurd met uh, piano. Ja. Yeah. En... Um, ja, ik hou wel een beetje van dat, uh, een beetje melancholische uh, piano. Uh. Maar hier kun je toch geen flamenco op dansen? Mm, nee. Als je ook... wil kan het natuurlijk altijd. Maar... Dit, dit, dit, dit, is, dit was nog in de periode dat ik nog helemaal niet, nog niks van flamenco wist eigenlijk. Mm -hmm. En dit liedje heb ik, op, uh, ik was op vakantie in Griekenland. En dat kwam aan een café. Ja, dan moet ik naar binnen. Ja. Dan ga ik vragen, wie is dat? En dat het blijft dan uh, hangen. Ja, en op een gegeven moment heb ik zoiets van ja, ik, uh, ik heb hem een keer gebruikt voor een choreografie. En uh, ja, en wat was het thema toen? Het thema? Nou ja, uh, uh, misschien is dat uh, bij jou helemaal niet zo, maar ik stel me zo voor dat er dan wel uh, een beetje verhaal in zit, of een, een onderwerp. of een, uh, Nou ja, dus ook een moderne muziek. Ja, ja, nou ja, ik, het geeft mij gewoon een bepaald gevoel ja. en uh, daar ga ik dan mee aan de slag. Maar het is niet zo, wat, je bijvoorbeeld, wat ik wel heel erg in, in flamenco kan doen... is dat het mij gelijk... Um, nou, dan ga ik te snel. Maar, nee hoor, uh, gaat nooit te snel. <laughs> Vertel maar gewoon. Je hebt in uh, flamenco heb je een aantal vormen... Ja. die uh, kunnen een bepaald ge, uh, gemoedstoestand uh, uitdrukken. Ja. En uh, sommige van die gemoedstoestanden uh, horen ook bij een bepaalde plaats. Bijvoorbeeld, uh, hoe zuidel om het heel even kort door de bocht te zeggen... hoe zuidelijker je komt, hoe intenser, hoe energieker het is. Ja. Dus. Um, maar bij. Dat is precies ook de reden waarom ik flamenco wat meer bij mij vind passen. Um, vanwege de dynamiek. Maar uh, ja, dit nummer wat je net hebt gehoord. dat is dat. Uh, dat heeft. levert ook een bepaald gevoel op bij mij. Alleen kan ik dan niet precies duiden. Uh, um, ja. het verhaal. Nee. Ik zou meer zeggen alleen melancholisch Dus je bewegingen worden ook een beetje, gaan ook een beetje die kant op. nee Het komt misschien ook een beetje door al die dansprogramma's op televisie nu. Waarin dan een choreograaf uh, uh, op een liedje... eigenlijk bijna altijd een verhaal of een thema ja. neerzet. Ja, ja. Het, volgens mij is het een trend hoor. Ja, ja, Misschien dat dat het is. Ja. Dat het bij mij een beetje ingesleten is. Dat je denkt van ik nou. Vind ik, hoor deze beetje, muziek. ik vind het af en toe een beetje over de top. In zo'n dansprogramma zouden ze dan zeggen: van, Nou, ik stel me bij deze muziek voor dat een groep vogels vertrekt en er blijft er een achter en dat wordt dan uitgebeeld. Ja, maar, maar, ja, het, maar het, gaat altijd, het gaat bijna altijd over relaties. Ja, maar ja en ze dat komen dat elkaar altijd de tegen. Grote massa. En een op jongeren gericht programma, dat is, leeft dat allemaal heel erg bij. Ja, is, voor de dans is het natuurlijk gewoon hartstikke goed. Absoluut. Ja, dat is ja. natuurlijk wel weer een uh, pluspunt. Het motiveert heel veel kinderen om te gaan dansen in ieder geval op dit moment. Ja. Uh, jij maakte toen je in een jaar of 28 was... de stap van het uh, meer uh, jazz dansen naar, uh, naar de flamengo dansen. Door dat vriendje, dat vriendje dat, uh, dat verdween uit beeld... maar de flamengo bleef, na, na een jaar in ieder geval... Wat ging je doen met die flamenco? Ja, dat, dat... behalve dans. Um, nou, lesgeven nog niet. Want uh, wat ik wel heb met flamenco is dat... Ja, het komt toch een, uit een andere cultuur. En je gaat niet zomaar even zeggen van... Uh... Kijk maar eens eventjes... Uh... Ja, ja, ja. Je gaat niet jezelf, uh, uh, je gaat er niet mee optreden als je het nog niet goed in je vingers hebt. Nee, want dat wordt je op zich wel duidelijk gemaakt. Uh, net net zoals met tango. Uh, uh, yeah, Argentijnse tango. Je gaat niet zomaar even een cultuurtje kopiëren. En nou, even, uh, Het is misschien wel handig om even voor de mensen die het helemaal niet kennen... Wat is flamenco dansen? Ja, flamenco is een... Um, ik noem het maar een, een, een, een, een, een vorm. Wat... wat uh, ontstaan is, of nee niet, wat, wat, wat komt uit Zuid-Spanje? Ana Lucia. En het is eigenlijk een, een, een mix van zang, gitaar, dans... die een gezamenlijke ritme hebben... waarin iedereen eigenlijk een beetje uh, op een bepaald moment de hoofdrol krijgt... waarbij de anderen dan uh, de begeleiding vormen. Uh, ja. Dus uh, eigenlijk is de zang nog het belangrijkste. De gitaar begeleidt de zang... En de dans vertaalt de zang. Oké. Okay. En het is eigenlijk een soort vraag-antwoord spelletje. Als de dans bij is. Dus de zanger die, die geeft jou een, uh, een zin. Ja. Met een, met een coupletje. Met een ja. verhaaltje. Ja. En daar... Uh, de, de, door de samenstelling kun jij daar bijvoorbeeld als danser uh, op reageren. Kun je een voor praktisch voorbeeld geven? Mm. Praktisch is het eventjes voor de leek hoor, maar is, is het flamenco dansen wat ik dan denk, misschien haal ik dingen door elkaar, is dat in zo'n rode roezeljurk met castagnetten? Dat is de je zeg kijkt maar een beetje de... vies nu. Nee. nee, dat is de commerciële versie. Ik wou net zeggen. De toeristische dat de kant. Ja, dat is de commerciële versie en met stippen en de hele ja precies. Ja, ja. en die uh, ja oh, zo'n ja. ding op je hoofd. ja, ja toefje. Dat is de Barcelona, nou ja, nee, nou, dat is dit, nee. Maar dat is inderdaad wat commerciële, dat is de, wat de meeste mensen onthouden. Ja, ja precies. Hè, Dus dan gaat het gelijk al de klepper en de waaier en uh, heb je dan ook uh, lekker stampen. Ja, oh, ja die waaier inderdaad, ja. ja. Um, nou ja, het is, dit is, nou zeg ik het ook een beetje al raar, het is eigenlijk de blues van Spanje. Mm. Dus je... Uh, ja, ja, je draagt uit wat jou bezighoudt, dus de... de als men zingt, ze, uh, ze kennen een heleboel versjes, liedjes, maar dat gaan ze in principe niet uh, van tevoren vastleggen. Van, nou, dan nou ga je coupletje 229 zingen. Men laat het als het ware uit uh, inspiratie ontstaan. Ja, in het ja. moment. Ja, en, uh, maar heb je dan wel zo'n jurk aan? Kan. En je hebt die schoenen aan, die ben je gaan halen, laten we ze niet vergeten. Nee, ik heb ze toch maar even meegenomen. Ja. Uh, zwarte schoenen, ja. hoge, stevige hakken. En aan de onderkant zilveren plaatjes. Het is geen zilver waarschijnlijk. Wat het zijn allemaal spijkertjes. Oh, het zijn spijkertjes. Ja. ja, ik zie ze nu van dichtbij inderdaad. Ja. Heb je die er zelf in geslagen? Nee, nee, nee. Nee, <lacht> nee die kan je, die, dit kan je niet in Nederland... Ja, wel in een speciaalwinkel. Ja. Maar er zijn er niet zoveel van in... Uh... Maar goed, tegenwoordig kan je alles via internet bestellen. En het draait waarschijnlijk om dat geluid, of niet? Ja, ik kan. Uh... je kan heel erg... Uh waar ik tegenwoordig de nadruk op leg... is uh, heel erg nuanceren met je voetenwerk. Je, je kan alles in één toon voorbij laten komen. Mm -hmm. Of je kan zachter, je kan harder. Maar je kan ook je voeten dermate in je schoen zetten. Ja. Dat ik bijvoorbeeld wat meer lucht onder mijn voeten, voeten krijg... waardoor ik al een ander klankje Oké, okay, dus Krijgen. je kunt zelfs melodie creëren met alleen maar. Ja, maar misschien zeggen mensen thuis nu wel van. Als jongen, jongen doe niet zo maf. Ja, die kans is altijd aanwezig. Ja. ja. Maar, uh, want je zei van, ik begon. Met trappelen. zei je dat? Trappelen? Wat, hoe noemde je dat? Uh, roffelen? Roffelen. roffelen ja, ja. Geef niets. <laughs> Klink, klinkt bijna hetzelfde. Somp ook. Ja. Nee, maar het, het, ja, kijk, als je ermee begint, weet je zelf ook helemaal nog niet uh, wat het allemaal kan inhouden. Nee. Dus je krijgt uh, gaandeweg doordat je heel veel uh, muziek maakt, als het ware, met je voeten, mm -hmm. ga je veel meer. Uh, kun je veel meer nuances aanbrengen, veel meer dynamiek, of juist niet. En in samenhang met bijvoorbeeld gitaar. Ja. Een concreet voorbeeld vroeg je net. Nou schiet me iets te binnen. Ja. Er is bijvoorbeeld een regeltje in de, in de flamenco. Uh, maar soms wordt het ook wel met voeten getreden. <lacht> dat als de zanger zingt. Dat je er niet als een soort koe met je voeten doorheen. doorheen trappelt. Ja, ja, doorheen roffelt. <lacht> ja. Dus, uh, dat is, dus je laat de zanger als het ware zo'n verhaal doen. Dan uit, uit, uit respect ga jij een toontje lager. Ja. En als hij dan klaar is, en dat hoor je dan aan de toon... dat hij bijvoorbeeld omlaag gaat... dan mag jij even antwoord geven met voetwerk. Een, een, een kort stukje. En dan gaat de zanger gaat weer verder. Okay, hij zet de lijnen uit, jij kleurt het in. Ja, ongeveer. Mooi, ja. Okay. Mooi gezegd. Niet slecht bedacht. Nee. Um, maar jij begon dus inderdaad met het roffelen. En uh, was dat meteen al met gitarist en zanger erbij dan? Nee, nee, Nee, nee. Okay. doodeng. Nee, nee, nee. Want uh, ja, er zijn gewoon een aantal facetten... Uh, ja, die je toch wel een beetje moet gaan, gaan beheersen. Ja. Uh, het, het klappen is heel specifiek. Uh, ja. Een beetje geluid krijgen uit je vingers is wel uh, handig. Kun je een stukje klappen wat je, klappen? Wat je leert? Ja, hoor. Um, het is een soort basisbegin uh, uh, klappen. Ja, je kan bijvoorbeeld zo klappen, je kan zo klappen. Oh ja. Je kan nog allemaal... Uh, Verschillende standen van ja. de handen kun je weer verschillende ja. geluiden. En de voeten. Dus eigenlijk voor jou heel uitdagend. Want je was al heel veel met uh, dans bezig. Ja. Maar nu ging je andere bewegingen doen, maar wel allemaal tegelijk. Nou, het is best intensief, hè? want je, ja. je, je, je maakt muziek met je voeten. Nu moet je nog een bepaalde houding aannemen met je, met je armen, met je lijf. En waar ik uiteindelijk achter kom is dat je het he heel erg gaat, um, bewust gaat... Neerzetten, controleren. He, de, wat, wat de flamenco eigenlijk nog veel meer vind ik, is als uh, andere vormen van dans. Is heel genuanceerd zeggen: van oké, okay, daar ga ik het neerzetten, daar wil ik het hebben. Maar ook je uitstraling. Wat wil, ik kan nog wel iets met mijn lichaam doen. Met effect daarvan. Wat is dat? Ja. Komt dat over? Ja. Want als, dus die, als het, ja. die lichaamstaal, waar je al eerder over zei dat je dat, je dat interessant vond. Het choreograferen, waar je het eerder af. En je gaat. Uh, muziek maken in plaats van muziek volgen. Juist. Dus, ja. uh, dus daar da was inderdaad... jij zegt van, dat ging, ik ging niet meteen optreden. Je had nog wel wat werk te doen voordat je dat... Uh, ja, allemaal... nou ja, je spreekt nog een meter Spaans. Nee, snap je? <laughs> dus, nee, kwam, uh... Uh, kwam dat er ook bij? Interesse in Spanje? Uh, misschien die kant op reizen? Of, ja. Uh... Ja. ja, zeker. Nou ja, ja, Ik heb zeker nog steeds de behoefte om, uh, om daarheen te gaan. Okay. Dus uh, dat gebeurt op zich minimaal één keer per jaar. Liefst, liever nog vaker. Ja. En uh, ik heb nu zoiets van, uh, ik wil nu nog wel een keer uh, heen, maar dan iets langer. Maar dan echt nog specifiek om nog meer te gaan kijken van, hoe doen ze dat toch? Ja. ja. Het is toch, uh, ik, ik denk dat ik de helft nog niet weet van wat daar gebeurt. He, dan gaat het over de zang, dan gaat het over uh, kleine dingetjes die je kunt doen als reactie met dans. En, en ook het uit, uitvinden van bewegingen, dat ik denk, waar komt dat nou? Wie doet nou, evalueert nou wat? Ja. Ja, er zitten ook trends in. Ja. En het, is, het, het niveau wordt ook steeds hoger en hoger. Je hebt bijvoorbeeld flamenco echt voor in het, in het theater. En flamenco bijvoorbeeld in de patio. Ja. Met een drankje erbij. En ja. je dan, uh, Verschillende sferen, ja. ja. En uh, jij was natuurlijk gewend om vrij solo bezig te zijn. Of in een groep dansers misschien. Ja. En nu uh, moet je samen gaan werken op een gegeven moment met een gitarist en een zanger. Ja, op een uh, gegeven moment ben ik, uh, toen ik dacht, nou... Ik, ik ben eerst uh, ook gestopt met alle andere vormen van dans. Wat vonden je vrienden daarvan? Waarvan? Nou, dat... dat je dus stopte met alle andere vormen van dans. Want je zat in een danswereld. Ja, nee, ja ik, ik had zoiets van, het, uh, het, het matcht niet met elkaar. Want de energie van flamenco die zit veel lager, is veel aardiger dan bijvoorbeeld moderne dans jazz, klassiek ballet. Dat is heel hoog. Okay. En ik denk, ja, dat, je ziet dat. Je bewegingen zijn uh, te sloom. Nou ja, het gaat elkaar beïnvloeden in ja. plaats van versterken. Ja. Dus ik deed en moderne dans en, en flamenco. En ik denk, ja, dat gaat niet. Was dat een moeilijke keus? Want je had tot dan toe flink geïnvesteerd in de... Ja, nou nee, het was eigenlijk niet zo, niet zo moeilijk. Ik had dat op de een of andere manier dus blijkbaar uh, het moest gedaan. Ja. En toen ben ik heel zoetjes aan begonnen met één uh, lesje flamenco. En uh, uiteindelijk is dat uh, wat, wat meer geworden. Ja. Ben je altijd zo gevoelsmatig? Want ja. ik heb je nu al een paar keer horen zeggen... ik weet niet waarom ik dat deed, maar ik deed het gewoon. En dan waren er dan dingen als in Zwitserland om vijf uur in het zwembad liggen? Uh, ja, ja. Nou, dat was dan iets, uh, iets later. Maar uh, voor het zwemmen moest je elke ochtend vijf dagen in de week... s'morgen om vijf uur opstaan... Ja. Maar dan hoor ik je ook zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik het deed. En nu ook, die keuze, zeg je, ja. Ik ja. deed het gewoon. Ja, ja net zoals dit. On, uh, ik heb, dit heb ik ook gehoord. Uh, ik hoorde de eerste serie op de radio. Je dacht niet na van, oh, dan moet ik een uur over mijn leven vertellen. Ik ga gewoon. Nou, jij. het grappige is wat er gebeurt als je dus eenmaal hebt uh, aangemeld. Ja, maar. dan zit je eraan vast. Nou, dan gaat er dus allerlei dingen door je hoofd heen. Nou, dan denk ik, nou... Hou op, weet ik jaren, ja. niet, niet van tevoren gaan bedenken waar je het over gaat hebben of zo. Nee. Niet doen, niet invullen. Een beetje mee laten voeren. Ja. ja. Maar doe je dat dan bewust of uh, zit dat in je natuur? Nou, ik heb me, ik heb me hiervoor aangemeld dat ik dacht, van, nou, lijkt me leuk. Ja. En dan komt er meestal een hele grote comma. Ja. En dan uh, doe ik het niet. Nee. En ik dacht nu, van, nou, een vette comma. En we doen het nu wel. Maar waarom dan? Ja, dat weet ik dus niet. Nou, goede Gewoon keus. Leuk. Want we hebben het over flamingo en dat vind ik interessant en leerzaam. En daar is het allemaal om te doen in dit programma. Uh, maar we hebben het natuurlijk vooral over jouw leven. Aha. En um, je hebt toen dus, uh, uh, we doen het, gezegd, we gaan voor die flamingo. Maar dat vriendje met die gitaar was al weg, dus je moest een gitarist en een zanger of, of nou, wisselt dat niet, elkaar af? Je hoeft en, niet uh, per se altijd... Uh, ik, ik heb zelf les gehad met elke week uh, uh, gitaarbegeleiding. Ja. Maar niet met zang. Okay. Dat was toen nog niet... Uh, de, de, de zangers in Nederland zijn niet uh, in grote getalen aanwezig. Beschikbaar. Nee. Okay. Dus dat, ja. En uh, van lieverlee um, ga je dus ook bij andere docenten bijvoorbeeld les nemen. En die hebben dan een zanger. Maar dan begrijp ik er nog helemaal niks van. Nee. Die zanger zingt. Ja, wat moet ik dan? Ja. Wanneer, moet ik, wanneer moet ik erin? En toen ben ik... Um, in 2001 ben ik naar een... Gerest gegaan. Zuid-Spanje. En toen ben ik terechtgekomen bij een dame... die uh, ook flamenco les geeft. Maar om te leren improviseren. En dan werd je ook gelijk in het diep gegooid... Uh, er zaten bijvoorbeeld een stuk of zes, zeven, nou al acht uh, danseressen aan de kant. Een stuk of vier gitaristen die allemaal niet uit Spanje kwamen. En de docenten. En die mevrouw kwam om een uur of elf uh, binnen uh, met een sherrytje. En die deed een rokje aan. En uh, dan zei ze van nou, uh, jij bent aan de beurt. Bijvoorbeeld. Uh, en dan ging ze zingen. En uh, dan had ik zoiets van, <coughs> en nu? ja. En zei ze, ja, je moet voelen. Je moet leren ruiken, als ja, het ware. Ja. Aanvoelen, wanneer je erin moet. Ja. En uh, het, het, het eerste wat ze zei, van, uh, toen ik binnenkwam, zei ze, weet je iets van flamenco? En ik denk, nou, ik denk het wel. Ja. En toen zei ze, doe eens wat. En uh, toen deed ik wat. En zei ze, nou, is niks. Oh, lekker. Ja. Ik ja. denk van, nou, kan ik twee dingen doen. Ja. Stoppen. ja. <laughs> Of, vragen of hoe het goed dan, worden. Ja. Of, ja, nou, of vragen hoe het dan wel moet. Ja. Maar wat, wat, wat, wat blijkt nou? Men heeft, hoe klein Geres is? Gerez de la Frontera, dat is niet zo'n grote stad. Maar men heeft allemaal wijkjes met hun eigen danshuis. Ja. En ieder danshuis ja. is natuurlijk het beste danshuis. Oké, okay. concurrentie. En dus niet vol, uh, dus niet voor vol maar ook van nou, daar is het het is het flamenco echt? Ja. Maar dan 500 meter verder in een ander danshuis ja, en daar is het, het ook, ook echt. echt. Ja. Maar dat zijn allemaal stijltjes. Dus ja. elke docent heeft zijn eigen stijl. Ja. Ja, wat wil je nou? Het liefst dat jouw stijl natuurlijk gewoon ja overgedragen wordt. Ja. Oké. Okay. Dus uh, nee, voor nou ik zeg zeg dan maar uh, hoe het moet. Dus toen ben ik ik denk twee weekjes gebleven of zo. Ja, en dat is dan elke ochtend is dat dan twee uur achter elkaar. En dan uh, geeft ze je een, een, een bepaald soort start, uh, klein choreografietje. Mm -hmm. Wat dan past op een stukje dans, een zang. En dan uh, had je bijvoorbeeld vijf minuten waarin ze je dan een, een, een stukje dans gaf. En dan zei ze van, nou, ga maar weg. Ga maar oefenen. En by the way, hoe heet je? Ik zeg nee. nou, Miriam. hij nou, zegt ze, dat is te moeilijk. Dus je heet nu gewoon uh, Maria. Ja. En dan gingen ze bijvoorbeeld na twintig minuten, dan riep ze, riep ze je terug. En dan zei, dan zei ze van, nou, ik ga nu zingen en... Uh, ga er maar in. Ja. En als ze het dan niet leuk vond, dan keek ze weg en dan stopte ze met zingen. Het is gewoon heel direct. Ja, en gevoelsmatig. Ja. ja, het is... Uh, dan leer je het wel. En zo leer je het wel. En dan, ja. dan je collega's die moesten dat ook allemaal doen. En dan zie je bijvoorbeeld bij een andere zie je een leuke beweging. En dan denk je van nou, die wil ik ook. En dan, dan ga je dat vragen. Van, maar uh... maar wanneer wist jij dat je hier goed in ging worden? Geen flauw idee. Want je hebt een, een, een tijdje een beetje aan moeten modderen. Of uh, in, nog moeten ontdekken. Of moeten, om, ja, nou ja. Ik, ik denk dat mijn, mijn check is. Als ik uh, het heel leuk vind om, uh, om, om daar energie in te steken. He, dat gaat dus vanzelf. Ja. Je gaat vanzelf naar bijvoorbeeld de studio. Je neemt je metronoom mee. Of je neemt een liedje mee. Nou, repeat. Trappelen. En dan de, de check is gewoon hoe het klinkt. Ja, ja. En dan. Um, en je, kijk, ik ben vanuit de, de, de, de jazzdans gewend om, om te zeggen: van als het nu niet lukt, dan ga ik het nog 500 keer doen. En als ja. ik het 500 keer heb gedaan, dan zit het waarschijnlijk in mijn lijf. Ja, en dan lukt het wel. En dan ja. beheers als je het, het kan, een beetje. Als het kan, dan lukt het. Ja. En dan kan ik een beetje gaan spelen. Misschien kan ik dan nog wel een stukje verder. Ja, dus je gebruikte je danservaring voor de flamengo. en je doorzettingsvermogen om het uh, in je lijf te krijgen. En hoe verdien je in de tussentijd je geld? Ik, uh, heb, poeh, ik heb wel altijd uh, uh, les gegeven nog daarnaast. Uh, maar ik heb ook wel eens in een horeca gewerkt. Ja. Om bij te verdienen. En ik heb ook wel eens uh, uh, ik heb ook wel bij een uitgeverij gewerkt een tijdje. Maar die hield ik nooit lang vol. Ja. Want dat is natuurlijk uh, 35 uur een week uh, ja. op een stoel. Ja. ja dat, uh, dat, dat moet, er niet. moet nog steeds bewogen worden. Ja. Nou ja, het wordt wel iets rustiger. <laughs> Uiteindelijk. Ja, ja. maar. Uh... Ja, het is ook onrust. Laten we maar even gaan luisteren naar zo'n flamengo. Uh, Cameron de la Isla. Ja? Ik zie je Twee jaar Spaans gehad, maar dan moet ik het gaan proberen. Uh, Fandangos, el pez, mas, Diego del. Rio. Rio. Staat er ze niet bij. Nee. Sure. Maar dat zal ik nooit zeggen. Dat was nee. volledig mijn vergissing. Ik weet het niet. La Isla. Ja, uh, uh, flamengo, hè? Heb je hierop gedanst? Nee, ik heb... Uh, een, ik heb, heb je hier ik... nog nooit op gedanst? Uh, nee. Je neemt de flamengo mee waar je nog nooit op gedanst hebt? Uh, nee. <laughs> <laughs> Dit Hoe is ook namelijk zo? voor iets anders bedoeld. Vertel. Uh, ja, dat klinkt een beetje bizar, maar dat is oh. dat eigenlijk bedoeld. Um, ooit een keer afgesproken met iemand dat ik dit op de begrafenis ga draaien. Van jezelf of van die iemand? Van, de, van, van, van ik en van die iemand. Oh, waarom? Ja, daar gaat hij weer. Ja. <laughs> Gewoon omdat het. Omdat wijs, het zo is. Ja. Het, omdat het een <laughs> mooi nummer is. Ja. Maar er zijn inmiddels al meer mooie nummers waarvan ik denk: van, nou, die mogen ook wel. Ja. Maar uh, ja, dit is mijn associatie uh, dan mee. Ja, maar het is wel grappig, want ik vraag aan alle gasten uh, van de nacht van uw leven... Van, ja, wat is muziek die echt iets met je doet? En dan is dat toch weer heel vaak bij mensen... ja, dat is ook meteen het nummer dat gedraaid wordt op mijn begrafenis. Jo, ja. Ja. ja, natuurlijk. Ja, ja, dat is heel logisch. Zeg, we hebben het uh, heel uitgebreid over de Flamengo. Um, het uh, is jouw ding geweest, heel lang... Jarenlang heb je het gedanst, heb je, je erin verdiept, je bent je nog steeds aan het ontwikkelen op dat gebied. Uh, je geeft er les in, uh, maar nu doe je het even niet. Um, nou, ik ben het, ik ben het lesgeven, en ga ik in ieder geval een jaartje opzij zetten. Ja. Ik, geef, ik heb een eigen studio in Rotterdam en ik geef ook les in Den Haag. Ja. En ik woon sinds kort ook in Den Haag. Maar in, uh, ik heb zoiets van, ik moet even dat tussenuit ja. om uh, uit mijn routine te komen, vind ik. En eh, dat is een beetje ingegeven. Totdat ik vorig jaar, als het ware een beetje later dan normaal. Eh, of normaal, wat normaal. Ik dacht: Nou, ik wil gewoon nog onderzoeken wat ik kan met humor. Want eh, vaak wordt er in de les ook gewoon gelachen. Ik, ik, ik ben zo associatief als ik weet niet wat. Het, het draait maar door in mijn hoofd. En ik denk: Nou, ik wil gewoon weten wat, dat, wat, dat, wat ik daarmee kan. Dus uh, toen heb ik gehoord op de radio... Ach, ja. Dat uh, er een uh, theateracademie is in Den Haag. Die heet de Paul van Vliet Academie. En ik denk van, nou, ik ga, ik ga kijken of ik uh, daar iets mee mag, kan. Dus ik heb een brief geschreven, een gesprekje gehad. En uh, toen zeiden ze van, nou, kom maar even meedraaien. En dat heb ik eigenlijk uh, alle minuten gedaan. En ze dacht ik van, ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Maar, ik maar kan wat, wat is het dan? Want uh, daar ga je dan... Je, uh, je wordt vijftig toch? Ja, ja. ja. Ga je dan nu nog een theateropleiding doen? Ja. Of een, uh... ja. En, en uh, is dat dan een officieel schooljaar? of Is ja, het een, ja, ja. een hbo-opleiding? Ja. En dan kun je nog instromen? Ja. En moet je dan auditie doen? Of heb je dat uh, nou, je niet Nee, het is de enige Academie in Nederland... waar je geen, in principe geen auditie voor hoeft te doen. Mm -hmm. Je moet wel natuurlijk motiveren waarom je dat wil doen. Ja. En je krijgt een, uh, een gesprek. Ja. En maar dit is het eerste jaar dat ze het doen. Oké. Okay. Dus het, uh, het is gewoon nieuw. Oh, dan moet je nooit doen. Nee, nou ja, nee. ik vind het juist wel. Ja, dat is ook zo. Je moet het ook absoluut doen. Moet je mij... Echt, het is stom dat ik dat weer zeg. Maar ik, <lacht> ze zeggen altijd... een nieuwe opleiding moet eerst even een paar jaar draaien... om alle kinderziektes eruit te krijgen. Ja, maar ik vind juist wel... Als je, ik, ja. als je op latere leeftijd een opleiding gaat doen... dan zuig je dat zo in je op... omdat je daar heel gemotiveerd zit. Namelijk. Ja. Dus dat komt het huis wel goed. Maar ik vind de kinderziekte is niet erg. Ik vind het ook nee. wel, ik doe nou ja achter de rug. Het is, uh, het is Je ontzettend is er al een jaar. Ja, ik zit al oh. een jaar. Het, het is ontzettend leerzaam. Ja. En We krijgen gewoon les van mensen waarvan ik denk: van, wow, ja, het is gewoon geweldig. En wat voor klas? Nou, het is echt een, een, een zootje. Maar, maar het is wel, uh, het is een leuk zootje. Ja, het is gewoon heel divers. Ik heb, uh, het, het varieert van, uh, van mensen die bijvoorbeeld net twintig zijn tot iemand die bijvoorbeeld uh, 62 is. Ja. En er zit van alles tussen. En dat hoort volgens mij ook zo. Het kan alle kanten op. Oké. Okay. Allerlei pluimage. En, uh, want ik dacht van, nou, nou, nou, moet het nou weer zo nodig, Mirjam. Maar ja. Ik jij had... kreeg het weer in je bol. Ja, dus <laughs> gaat, Beb gaat het gewoon uh, doen. Gaat het gewoon doen. Ja. ja. En wat, wat haal jij daaruit uit die opleiding? Um, nou, dat het dus. Uh, ik dacht van nou humor dat moet, je, dat moet je als het ware hebben. Nou heb ik ook wel een bepaald soort humor. Maar wat ik daar leer is als jij uh, iets neer wil zetten. Dat het van, van voor tot achter getimed is. En dat je als het ware begint met een idee. Wat je bijvoorbeeld uh, ingegeven wordt. Waar dus ook een, een stukje persoonlijkheid uh, persoonlijke dingen bij zitten. Want ik dacht van nou dat, dat, dat, dat, dat hoeft helemaal niet. Maar dat gaat gewoon automatisch uh, mee naar binnen. Ja, en dan ga je dat gewoon heel erg um, uh, uitvergroten. En dan komt er toch geen moment. Komt er een, uh, komen er dingen bij die, die, die het leuk maken. Had ik, maar ik dacht van uh, dat is een beetje zo alla improvisatie of zo, maar dat is helemaal niet zo. Maar van voor tot achter van beneden tot boven. Kun je het analyseren en aanscherpen. En, uh... Maar is dit, is dit nou weer een nieuwe fase in jouw leven? Of wil je dit uiteindelijk toepassen of combineren met die flamenco? Nou, ik merk wel heel erg wat ik daar leer. Dat ik dat uh, heel erg kan uh, toevoegen aan wat ik uh, nu al doe met flamenco. Ja. En ik, ik heb ook gezegd in het uh, vorige gesprek... dat ik nu heel erg die flamenco ga gebruiken... om workshops te geven in non-verbale communicatie. En, en dus toch met weer die lichaamstaal. Ja. ja, maar het kan nog veel erger. Oh jee. Met theater. Als, je, als, ik, als ik daar leer, wat ik, wat ik daar leer... dan, dan kan, je, kan, dat nog, kan je het nog veel meer... nog duidelijker uh, uh, uitzetten, aangeven. Uh, en ik dacht dat met flamenco al behoorlijk... Uh, uh, Uitpakte. Ja, maar het kan nog meer. Ja. En misschien leer ik ook wel andere metaforen daarvoor te gebruiken. Ja. En ik vind het gewoon heel erg leuk om, om uh, toch op een andere manier daarnaar te kijken. Dus in, ik heb zoiets van, ik wil gewoon um, ook voor mezelf weer een stukje opleiding. He, want je kan lesgeven en lesgeven en lesgeven en je leert ook dingen. En je doet workshops. Maar op een gegeven moment vind ik dat je ook af en toe de knoop door moet hakken. Van nou, even naar nou nul. En uh, ja, dit was het toevallig. En ik denk van nou, leuk. Het loopt zo. Ja. Ja. ja. Volgens mij, het loopt allemaal toevallig zo, maar wel een leuke kant op iedere keer voor jou. Ja, maar ik heb, ik heb ook zoiets van, ik wil gewoon dat nu met, met humor... Um, hey, ik heb altijd van die beelden, en dan heb ik alweer een hele show om mijn hoofd gemaakt. En dan denk ik van, ja, ga er nou eens iets mee doen. Ja. Gaat het uh, ga nou eens onderzoeken. Maar heb je dat nu ook? Uh, Licht, geluid, windmachines, krijg je dat ook allemaal? Of nee, nee, dat nee. Het, helemaal is niet het is heel uh, bazaal. Het is heel inhoudelijk. Ja. Uh, je krijgt uh, tekstschrijven, liedinterpretatie. Uh, het is de bedoeling dat je ook piano leert spelen. Oh. Op je vijftigste nog even, zeg. Uh, ja, maar ik heb ook uh, een accordeonnetje in mijn handen geduwd gekregen. Uh, zet hem op. Ja, zet hem op. <laughs> <laughs> He, fijn. Ja. Zeg, um, uh, Mirjam, jij hebt geen kinderen. Nee. Uh, komt dat doordat je altijd zo fysiek bezig bent geweest? Of, uh... Ik heb ze nooit gewild. Oh. Ja, dat nee. kan. Ja. En, en wel een man? Nee. Ook nooit gewild. <laughs> Jawel hoor. Nee, maar ik, ik merk ook heel erg door dat, uh, door dat, uh, dat dansleven... je bent altijd s'avonds weg. En ik heb me toch wel heel erg in dienst gesteld voor mijn vak. Ja. En ik wil nu wel even een beetje ruimte maken voor andere dingen. Dus ja. meer, ook de Mirjam kant uh, gaan uh, terugvinden. Want je bent wel eigenlijk uh, als zzp'er... eigenlijk dag en nacht ben je gewoon... Ja. misschien ook of soms te veel. Want hoeveel uur ga je nu naar school? Een vrijdag en zaterdag, de hele dag. Oh, oké. Okay. Maar en... dan moet huiswerk ook nog. Ja. En um, hoe verdien je dan nu je geld? Ik heb een studio in Rotterdam die ik ook verhuur. Ja. En de bedoeling is dat ik meer de workshops... het bedrijfsleven inbreng. En ik ben dus nu een hele brochure aan het herschrijven... om uh, daar meer werk in te krijgen en om, te gaan om aan te gaan bieden. Maar ook bijvoorbeeld... Um, ja, ik heb al workshops gegeven bij diverse bedrijven. Maar ook uh, met bijvoorbeeld het thema vrouwelijk leiderschap. En uh, ja, dat wil ik gewoon veel meer. Daar ben ik heel erg mee bezig om te onderzoeken um, hoe ik dat kan gaan uh, vormgeven. Ja. ja. Het is heel grappig, want um, uh, ik, ik hoor vaak bij mensen. Even denken hoe ik dat uh, goed zeg. Dat ze graag in de spotlights willen staan. Ja, dat hoor ik graag. En uh, heel vaak is dan de manier waarop ondergeschikt. En bij jou is het eigenlijk precies andersom. Jij doet allemaal dingen waardoor je in de spotlights komt te staan. Flamengo dansen uh, tot in de Spaanse details. Uh, um, uh, dansen op hoog niveau, zwemmen op redelijk hoog niveau... Um, uh, zo'n theater... Nou ja, als iets uh, tot een optreden... in de spotlights op de planken zou kunnen leiden... dan is het een theateropleiding. Um, maar je hebt het... over de weg... in plaats van het doel... om op, dat, om op te vallen. Ja. Het is, dat vind ik fascinerend. En ik ja, zie ik jou doe... nu alweer kijken... van ja, het loopt zo. <laughs> nee, nee, ik, ik, uh, ik heb uh, in het voorgesprek... ook gezegd van... Ik, uh, en ik ben wel dus daarom wel een docent. Ik denk dat ik het uh, ja, fascinerend vind om te kijken... hoe ik een ander kan laten schitteren. Ja. En um, ik heb ook wel gezegd... Uh, uh, ik heb ooit een keer iets op de radio gehoord. Uh, er was een mevrouw die was bij Spoorloos. En die zei van ik vind het zo moeilijk om afscheid te nemen... van uh, mijn man als hij naar zijn werk gaat... en mijn, mijn kindje als hij naar school moet. En haar beroep is... Moet ik nu raden? Ja. Uh, Stewardess. Nee, ondernemen. Oh ja, dat is de ultieme afscheid uh, nemen. Ja. Dus je hebt als het ware, iedereen heeft als het ware een, een, een voorkant en een achterkant. Ja. En, eh, uh, ja. Maar jouw voorkant en je achterkant is dat je aan de voorkant steeds per ongeluk uh, in de spotlights terechtkomt. En aan de achterkant denkt je, ja, maar eigenlijk wil ik andere mensen helpen. Ja, dat, dat, uh... Zo, zo, zo is het uh, gelopen. Ja. ja. Is jouw grote liefde nou de flamengo? Of ben je eigenlijk stiekem al weer verder aan het kijken? Ik zit nu uh, uh, midden tussen twee dingen in eigenlijk. Ja. Je hebt die flamengo nog niet losgelaten? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dan heb ik het eigenlijk meer over dat je zo gewend bent aan het lesgeven. ja. ja, ja. Dus ik denk dat ik met het uh, met theater. Ik denk dat ik het wel ga combineren. Hè? Ja. Dus het theater. Wel gecombineerd met flamenco, maar dan meer op een humorachtige wijze. Ja. ja, ik zie het wel voor me. En dan op bedrijfsfeesten? Dan gaan we de, even contact leggen met... Uh... Ja, die de, de, de kaartjes <laughs> uitwisselen met de vorige gasten En dan eventjes... Ik hoorde ook dat het niet zo'n big business was. Nee, natuurlijk. maar ik heb ook nog wel een ander netwerk, hoor. Maar oh. uh, dat, uh, dat, dat, dat, dat komt wel goed. Ja, ja. Maar ik ga er voorzichtig eens aan, eventjes kijken of ik nog wat, wat, of er nog wat te ontdekken valt. ja. Maar je wordt vijftig en het stroomt allemaal gewoon nog door. Ja. Yep. Want je bent uh, net op de helft. Uh, yep. Ja. ja. <laughs> het is altijd mooi als je dat gelooft. Ja, dat hoop ik. dat wel. Nou, dan kunnen we over vijftig jaar nog zo'n uitzending ja, doen. Ja, is goed. Ja. <laughs> Dankjewel, Mirjam Bloem. Jij ook bedankt. Alle succes met alles uh, wat je onderneemt. En Dank We gaan je. ongetwijfeld nog uh, van je horen. Uh, Mirjam Bloem uit Den Haag was uh, mijn gast het afgelopen uur. Zij was de derde in een rij van vijf mensen die vandaag optreden in De Nacht van Uw Leven. Een uh, programma van Omroep Max waarin vijf mensen een uur lang vertellen over hun leven. Zometeen na het nieuws schuift weer een nieuwe gast aan. En ik denk dat hij in zijn leven nog nooit een flamengo gedanst heeft. Gaat hem straks vragen. De Nacht van Uw Leven is een programma van Omroep Max.